we love music. Niels van der Feen. Veronica. Hey Niels, goedemorgen deze dinsdagmorgen. Ja, namens het hele programma team. ben ik vooral zelf, excuses. Ja, dat fluitje krijg je niet meer uit je hoofd vandaag, hoor. Nee, nee dat gaat niet gebeuren. De Jake Gales Band en Centerfold hoorde je bij Radio Veronica. Vijf uur is het uh, inmiddels geweest op uh, dinsdagochtend. Het is 1 november. Ah, lekker zeg. Eindelijk november. Ja, ik vind november vind ik een van de fijnste maanden. Ja, er zijn misschien dingen waar je niet altijd over nadenkt. Ik denk eigenlijk ook nooit over na. Maar ik heb dat net even gedaan. En toen dacht ik ja. November is eigenlijk een hele lekkere maand. Ik ben jarig in november. Morgen om precies te zijn. Maar dat hoef je op zich allemaal niet te onthouden. Dat is niet zo heel belangrijk. Maar november is verder ook gewoon lekker rustig. Weet je wel. Het is uh, voor de december. Ik vind de december een verschrikkelijke maand. Want dan heb je dus Sinterklaas en Kerstja. En ik vind dat allemaal niet zo, niet zo. Hoeft voor mij allemaal niet zo. Al die verplichte familiebezoekjes en dat soort dingen. Dus november gewoon lekker rustig. Even lekker 30 dagen rustig kan niet wachten, zeg. Tamir hoor je zo meteen. Zijn nieuwste Changes komt eraan. En dit is No Doubt. En don't speak bij Veronica. Your back to me. Nieuwe muziek van Tamir bij Radio Veronica. Ontzettend leuk liedje. dit Changes hoorde je. Ja, ja, ik zei in november eigenlijk altijd een uh, lekkere, rustige maand. Ja, dat is natuurlijk weer complete onzin, hè? Dat is onzin. De, de top, top, top duizend. Aller tijden. Ja, want uh, november is natuurlijk bij Veronica de top duizend maand. En we gaan hem uh, uitzenden vanaf 11 uh, november, uit mijn hoofd, dan beginnen we met de top 1000 aller tijden. Hè? Het origineel, de moeder der lijsten. En uiteraard hebben we daar jouw hulp ook weer nodig. Je kunt namelijk je stemlijstje maken via radioveronica.nl. Kun je volgens mij 25 nummers onder elkaar zetten. Minimaal 5. Maximaal 25, maar je hoeft er dus niet 25 te doen. En als je dat doet, nou, dan bepaal je dus hoe die top 1000 eruit gaat zien. En je maakt kans op 1000 euro concerten goed. Maar dat moet je maar even checken op de site radioveronica.nl. Ja, En we helpen je natuurlijk hier en daar een beetje met samenstellen. Hè. Had je bijvoorbeeld al gedacht aan Madonna? Nee? Into the Groove hoor je zo meteen naar Gary Rafferty en City to City. man Veronica met zometeen om 6 uur de Ochtendshow. Ook goedemorgen met uh, ja, iedereen weer terug van de herfstvakantie en dat soort dingen. Hè. Dus uh, Tim zit er, uh, Rick zit er, Niels zit er en uh, Florentine die is er. En Rick die is in uh, Disneyland geweest met uh, zijn dochters. Hartstikke leuk, uh, tenminste, zou je zeggen. In Disneyland. Wij zagen oh, jou, uh, ja. voor de mensen die uh, Rick uh, niet of wel volgen, wij zagen een minuut-tot-minuut uh, -minuut verslag uh, <lacht> van drie dagen Disneyland Parijs voorbij Daar, komen. Disneyland Parijs is echt ik een denk verschrikkelijk een... park. Oh. Dat meen ik echt. Hoezo? Het is een oud park. Oh, nee, man, een oud park. Het is de magie. Dat laat de magie beleven. Ik heb er lang over nagedacht, maar het is echt een verschrikkelijk park. Maar oud bedoel je, afgebladderd. Ja, een beetje wij zijn, zeg maar. Maar het is... Kijk... Stel je gaat naar de Efteling. hè? Ja. Van de, hoe laat gaat de Efteling open? 10 uur? uur volgens mij. Nee nee, nee, nee, nee, nee, of tien uur ja, zelf. Okay. Voordat die produce een keer gewassen is. Uh... En dat het blijft open? Dat gaat de, hoe laat gaat de Efteling In de, in? de zomer volgens mij om tien uur s'avonds of okay, zo. Dus, stel dat je gaat van s ochtends tien tot s'avonds acht. Yeah. Yeah. Ja, ja. Dan ben je er tien uur bij elkaar. Opgeteld wel, ja. Hoeveel attracties moet je doen in tien uur? Een stuk of... Nou, wat zal het zijn? Ik vind één per uur. Ja, zoiets. Eén per, per uur. Dat is wel redelijk. Dat toch? is, ja. is overigens ook schandalig. Maar goed. No, He, dat, no, no, no. Dus ik ben uh, de, de, in Disneyland. Ik was daar de eerste dag van ochtends vroeg tot s avonds laat. Ik heb Wat zet... is dat, ochtends vroeg? Nou, je mag om uh, half negen parken op. Want dat is zeg maar, als je aan een, een hotel. hotel, oh. hotel weet je? Nou, nou de, laat ik het zo zeggen. Het hotel. Daar heeft, uh, de, daar heeft Walt Disney zelf nog in geslapen. <laughs> ja, maar jij hebt natuurlijk weer voor het goedkoopste van het goedkoopste. De, uh, man, nee, <laughs> nee, maar het is ja, natuurlijk schreeuwend duur. Disneyland duren. is echt schreeuwend duur. Ja, omdat en, heel veel mensen erheen willen. Ja, nee, kijk. Maar ik heb, ben daar dus geweest van s ochtends half negen tot s'avonds avonds negen maar uur. Maar in de herfstvakantie was jij. Ja, dat maakt oh gewoon niet ja. uit. Maar heb maakt er nou. Gehad? Ik had zes attracties. Ja, maar je bent oh. vol in de herfstvakantie. Ja, maar luister dat, nou. iedereen weet dat het dan echt super druk is. Nee, nee maar ik zeg wacht wachtrijden, dat is oké. Okay. Ze hebben ja. toch die vastpas? Nee, dat hebben ze niet. Ja, dat, dat hebben ze wel, maar dat is nu vroeger had je een vastpas kon ja. je kopen en dan betaalde je weet ik veel, 50, 60 nee, euro. Maar je kan bij die attractie daar ga je dan naartoe en dan krijg je een kaartje vanmiddag om half drie nee, mag je Is niet meer. Nee, je betaalt nu. Je betaalt, dat is nog wel. Nou, je, je, je kan, kan toch op zo'n knop drukken en dan... Uh... Dan rolt er zo'n kaartje uit en alleen bepalen zij wanneer je erin mag. Ja, maar ik dus... heb geen knop gezien daar. Oh! Dus nu, nu, nu ja, je bent ook nou niet kan... zo groot, nee, nee, nee. Uh, <laughs> Je kan nu per attractie een soort fastpass kopen... Ja. en dan betaal je per persoon tussen de 14 en 18 euro. Oh, dat vind ik wel... Per... Per attractie. Ja, maar voorheen was het volgens mij 60 euro per persoon voor een hele dag. En nu kan je dan per attractie komen. kopen. Het is, dat is gewoon schandalig. Maar ik had daar dus op een gegeven moment een wachtrij van drie uur. <laughs> en dan kan jij wel zeggen... Ja, voor ja, de het entree, is, of was Nee, dat? het is gewoon drie uur wachten voor een attractie. Vind ik gewoon asociaal. Ja, dat is niet. Wat ze moeten doen, en dat, dat is ook voor Walibi... en het geldt ook voor de Efteling, eigenlijk voor elk pretpark. Je moet een maximaal aantal minuten in een wachtrij moeten staan. Ja. En als je naar boven gaat, krijg je een soort kaartje. Een, een iets Waardoor je gewoon de volgende attractie wat sneller kunt gaan. Je kan niet verwachten van mensen dat ze de hele dag twee, drie uur in de rij nee, gaan. Maar je hebt toch zo'n app waarop je precies kan zien waar druk is en waar niet. Maar goed, je dus weet het is overal allemaal al... minimaal een uur, minimaal een uur. Kijk, de dingen die natuurlijk... Uh, ik ben al even daar in Disneyland, maar ik neem aan ze hebben nog Space Mountain Tower Space of Terror. Was... Allemaal dat soort dingen. Nou, dat zijn natuurlijk de hotshots van het park. Ja, dat, betekent, zou je, dat, dat, dat rijtje je met tacht... dat mijntje, weet je wel, ja. die kopermijn. Uh... Nou, daar sta je gewoon allemaal anderhalf uur in de rij. Ja. Het slaat gewoon echt helemaal nergens op. Maar, we, nee, je maar, zou het ook eens moeten proberen, denk ik, op een doordeweekse dag... op een moment dat het wat rustig is. mijn kinderen kunnen niet uh, door, op een doordeweekse dag... even naar Parijs heen Nee, maar rijden. dat is een beetje het probleem. Iedereen komt daar op hetzelfde moment. Dus ja, het maar je, is... laat, je, laat toch, je laat toch niet... Als, als er maar 30.000 man op, op zo'n park kunnen, laat je er geen 50.000 binnen. Ja, het is toch niet normaal? Het is, stel, je gaat naar een restaurant. Ja. Ja. Jij gaat om zes uur, kom je binnen. Ja. Ja. Dag, wilt u wat drinken, meneer uh, Klein? Na drie kwartier begint je ook te irriteren. Wat wil jij dan? Dan zeg je, ja, ik wil wat drinken. Over een uur komen bij. Nou ja, wat je natuurlijk in restaurantsvak hebt, is dus dat op een gegeven moment ze zeggen: Ja, het is nu vol, maar je kan aan de bar gaan zitten. En dan zodra ik een tafeltje mee. Maar, maar, maar het jij vindt is ja. meer dat oh, Rick bedoelt natuurlijk: jij be, je bestelt je biefstuk. Nou, nou, ja. al? En als je dan vervolgens na vijf kwartier je biefstuk. Dat denk je ook. Dan zeg beefstuk. je ook: hé, hey, juffrouw, waar blijft mijn biefstukje? Ja, ik vind ja, ja. het ook blast. ze moeten gewoon een uh, limiet stellen aan. Je nee, de ingang van het park gewoon niet meer dan zoveel mensen. Ik denk dat ik op een dag misschien wel negen uur in de rij heb gestaan. <tie> <tie> het is gewoon. maar drie uur van een attractie. Heb je het leuk gehad? Nee, ik vind het. Nee maar je betaalt echt heel veel geld. En het geldt ook voor de Efteling. Maar wat was je kwijt aan zo'n weekend? 1400, 1400 euro. Zit. Ja, en dan sta je alleen maar... Ik heb dus bij elkaar... Ik heb het op een gegeven moment... Eén dus, dag heb ik zes attracties gedaan... en de andere twee dagen had ik mazzel twee keer zeven. Dus ik heb bij elkaar 19 attracties gedaan. Oh, wat er nou ook 1400 euro... E zou ik nog niet heen gaan. Het enige wat echt waanzinnig goed is... want er zijn ook heel veel... Heel veel dat is die eindshow, die is van... Fantastisch. Ja. En die parade is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, We hebben ja, beter op Schiphol kunnen gestaan. Dat is <laughs> gratis. <laughs> nou, gratis. <laughs> nou ja, die rij, drie uur. De rij wel, ja. Het parkeer is wat aan de hoogte komen. Veronica. Veronica. Bij Veronica. Fijn liedje blijft dit hè. More than words. Even kijken naar het weer van weer.nl. Vandaag een omstuimige dag met uh, vooral aan de kust buien. In het binnenland valt er mee, komt de zon ook af en toe tevoorschijn en het uh, waait flink. Temperaturen vandaag een graadje over 16 maximaal. Oh, lijkt wel erg. Dit uh. is het nieuwe radio. Ah, het is ook herfst. Niels ja. van der Veen, Veronica. We love music. In de toekomst. Je hoort alles bij Veronica. Als het maar goed is. Veronica. Veronica deze opge opgeduikeld. Mattia Bazzarticento bij Radio Veronica. Volgens mij betekent dat iets van ik voel je of ik hoor je, toch? Ja, mijn Italiaans is een beetje houtig. Dat houdt eigenlijk op met uh, Pizza margarita. Ja, daar houdt het ook echt op. Zo meteen hier uh, Bruce Hornsby en the range natuurlijk. The Way It Is komt eraan naar de nieuwste van The Wolf. Dit is Hard Kind of Show bij Veronica.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 Veronica, met zometeen natuurlijk de Ochtendshow. Ook goedemorgen hier met Tim, Rick, Niels en Florentin. Iedere werkdag vanaf 6 uur tot 9 uur te beluisteren hier bij, bij Veronica. Met op maandag altijd Henny Huisman. Het moppenorakel met zijn vaste rubriek. De Mop op Maandag. Ja, en vorige week viel de Mop een klein beetje tegen, hoorde ik van veel mensen. Dus ja, even kijken of hij, of hij gisteren wel een beetje te doen was. Oh, goedemorgen. Dat betekent. goed Mop op Maandag. Ja. De Mop op Maandag. Op maandag. Ja, ja. Jij zei dus, Tim, dat de mop vorige week verschrikkelijk was. Ja, de mop vorige week was niet zo goed. Uh, Henny, dat moet jij toch ook beamen? Nou, ik, ik, weet is. Uh, nou, Laat ik het zo zeggen een drie jaar moppen zitten wel eens misschien een mindere tussen, maar ik vond hem zelf heel erg leuk. Ja, dat is oh, een half jaar. Het was een missetje, maar dat geeft verder niks. Dat is, uh, we kregen ja. zelfs appjes van luisteraars die ook stuurden van, ik snap hem was gewoon dat niet. Dat was een lange mop. Kijk, Rick en ik waren er allebei niet. Nee. Laten we hem nog eens een keer opnieuw. Nee, heel snel. hem heel snel. Nee, ik Doe maar, even. Het ging over dat, spoor, even over dat spoorloos en dat gedoe. Weet ja, je wel, dat uh, leiding, nou, en toen zei iemand: Ik heb ook een halfzuster in Florida. En dan zegt ze: Kantoorgenoot, uh, uh, ho hoezo dan met twee verschillende vaders? Nee, door een ongeluk met een haar. Een halfzuster. Nou ah, ja. <lacht> Yeah. Hey, uh, nee. Door de helft. Nee, dat is die opgegeven. Nee, we, ja. Ja, nee, we, okay. we moeten een half nee. uur praten over een paal. Dat is nee. me... leuk. <lacht> nou, ik, ik kies mee. toch hey, team ik... Team nee. uh, dit ja, geval. heb ik wel de krant meegehaald en met <lacht> deze mond niet. Ja. Zullen we naar de mop ja, van vandaag waar, gaan? Hoe nee. nee. is met Henny even snel? Ja, hartstikke goed. Prima, dankjewel. je weer wel. Want je was natuurlijk een beetje... Je had corona onderdeel. Ja, ik heb corona gehad. Nee, maar... ik ben helemaal weer goed. Oh, maar het is heel ja, leuk. leuk, ik zit er nu altijd een uh, uurtje te beluisteren zo. Oh beeld om te weten. En, om, in, om het sfeertje te komen. Nou, als je iemand toch... Als je een uur lang dan hoort van... Nou, ik hoop wel dat het leuk is. Ik hoop wel <lacht> dit. <niet>. Ik hoop wel <lacht> dat. En wat een kutmok vorige week. Ja, dat, dat geeft wel vertrouwen, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ja, dat... Maar ja, we ja, wel tegen een, met een met 70 jarige zij maar jij luistert dus vanaf acht uur, Henny. Ja, altijd. Oké, okay. ja, nou en hij goed goed kijkt ook weten. altijd. Ja, ja, dan zie ik, dan zie ik... Uh zie ik Niels met een doppie op zijn hoofd. Ja. Zie ik, uh... ja, dat was toch leuk ja. voor de... Ja. Is dat leuk? ga ja. ja. voordat ja. iedere keer ja. iets op ja. Je moest zetten. toch lachen, denk ik, Hennie. Je moest toch even en dan maken we er ook een quiz van. Nou, ik, ik, het, was, het was zo leuk dat, dat, uh, dat ik zag dat mijn grote vriend in de war raakt. Hij dacht, er wordt om mij gelachen. Ja. Nee, maar ja. het ging om de doppie. Nee, nee, nee, ja. nee, nee, nee. Ja. Maar zullen we de nee, mop ja. voor ja. vandaag doen? Want het is de mop op maandag, Henny. Dus, uh, ja. en, en, hij wordt nu beter. Ja. Kom op. Moet je luisteren. Een konijn en een deel die stoten tegen elkaar aan, die lopen tegen elkaar aan. En het krokodil, die zegt, hey, kijk even uit. Het konijn zegt, ja, luister, ik kan er niks aan doen... want ik ben blind geboren, ik ben uit mijn nest gedonderd. Zegt die krokodil, dat is toch godverdikke, autoval. Oh, toevallig, ik ook. Hm. Nou, dus, dus, dus je gaat naar elkaar snuffelen en doen. en nou, dat konijn zegt, weet je, sterker nog, ik weet niet eens dat, wat ik ben... Die krokodil, nou, dan voel ik wel even bij je zo. Die voelt zo die oortjes. Zo een lange oren en een klein staartje. Dat zachte buikje. Hij zegt, nou, ik weet het bijna zeker. Jij bent een konijn. Dat konijn is hartstikke blij. Die God van Dori. Dan weet ik het maar dat ik een konijn ben. Die zegt, dat konijn zegt, zal ik over bij jou voelen. Nou, graag, zei die krokodil. Dus die voelt, hij zegt, nou, hij zegt, het is een kale kop. En hij voelt zo verder. Hij zegt, nou. Je hebt een soort, ja, een beetje een leren jasje aan. Hij zit dan een hele grote bek met tanden. Hij zegt: jij bent Jan Dino. Nee, dat is wel leuk. Ja? Ja, ik vind het wel okay. leuk. Ja. Oké. Enny, ja. okay. tot de volgende week. Dag nou, nou, vrienden. We hadden nee, nog bedacht... Hoor, gaan vanaf 8 uur vanaf acht ja. uur, toch? Ja, oké. Okay. Okay. We hadden nog bedacht, we gaan niet lachen, maar... Ja, ja, het was ook geen aanleiding. Dat is nog bedacht, gaan De Supremes bij Radio Veronica met zometeen weer de eerste luisteraar. Ja, de eerste luisteraar die wint hier het t-shirt met de tekst. Ik was de eerste luisteraar, exclusief te verkrijgen zometeen. Als je luisteraar nummer 1 bent en daarvoor kun je nu bellen... 09098090 09098090 om je op te geven als eerste luisteraar. Radio Veronica, ook via DAB Plus, de app, je smart speaker en radioveronica.nl. Hier, hoofdredacteur van VOG Nederland. De nieuwe editie van VOG staat voor Voices of Change.